Er hoeven geen Nederlandse gevechtshelikopters mee met de missie naar Mali. Dat heeft minister Hennis van Defensie opnieuw gezegd tijdens een debat in de Tweede Kamer. Een kamermeerderheid vindt de helikopters nodig voor de veiligheid van de Nederlandse militairen. Ze kunnen worden gebruikt om de Nederlanders te evacueren. Maar Hennis zegt dat daarover afspraken zijn met Frankrijk. En daarom vindt zij het onnodig om er 50 miljoen euro voor uit te trekken. Het debat gaat later vandaag verder.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 Het weer. Op veel plaatsen komt nevel of mist voor. Geleidelijk neemt de wind iets toe en wordt het zicht beter. Later vandaag en ook morgen blijft het droog. En vooral in de middag schijnt de zon geregeld. Het wordt 5 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB verkeersinformatie met een file op de A7 bij de Affitte Weide-Wormer. Richting Amsterdam, daar staat een 5 kilometer. En even waarschuwen, want in het hele land behalve in Zeeland komt plaatselijk dichte mist voor. Het NOS Radio 1 journaal Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is donderdag 12 december. Goedemorgen. Militairen die naar Mali gaan moeten het van minister Gennes van Defensie zonder transporthelikopters doen. Dat hoort u zo. Scholen lijken van oudere leraren af te willen. Volgens de CNV Onderwijsbond vallen bij die groep steeds meer ontslagen. We praten na over AC Milan Ajax van gisteravond over het voetbal en over het supportersgeweld. We luisteren mee met de Russische president Poetin. Om negen uur begint hij aan zijn traditionele jaarlijkse toespraak tot het Russische volk. Goedemorgen, Herr Fischer. Wie geht's? Alles klaar? <laughs> uh, uh, naar van von Zo Ausser Wat ja. dat zal zijn, dat hoort u straks. Hoort ook meer over het benefietconcert van Ger en Goor en over de ontruiming van woningen in Rotterdam. Want daar werd vannacht groot alarm geslagen vanwege koolmonoxidevergiftiging. Ja, we zijn op de Martine steinstraat gealarmeerd rond 12 uur vannacht. Naar aanleiding van een koolmonoxide melding. Uh, mensen hadden al een aantal dagen last van, uh, van klachten, zoals hoofdpijn en uh, braak in het portiek. Nou, daarop heeft de brandweer metingen uitgevoerd en een verhoogde koolmonoxidewaarde gemeten. En daarom zijn uh, negen woningen en een uh, café uh, ontruimd. De brandweer vond de bron van het giftige gas al vrij snel. De verhoogde koolmonoxidewaarde wordt veroorzaakt door een uh, cv-ketel van het café. En, uh, die zit, uh, ja, de uitgang daarvan die zit vlak naast een uh, kapotte ruit. En uh, alle gassen werden eigenlijk naar binnen gezogen in het portiek. En daardoor is de verhoogde waarde ontstaan. Aanvankelijk werden bewoners ter plaatse onderzocht. Maar er werden er toch te veel die last hadden van die koolmonoxide. Nou, er zijn een aantal mensen met klachten. Het precieze aantal is nog niet bekend. Maar dat ligt rond de 30. En deze mensen zijn door uh, ambulancepersoneel nagekeken. En uh, vervolgens naar het ziekenhuis uh, vervoerd. Verschillende ziekenhuizen in de omgeving. Daar zullen ze verder worden nagekeken. En uh, ja. Uh, kijken of ze, of ze weer in orde zijn. Ja, omdat het er zoveel waren, zijn ze per bus afgevoerd. Ajax probeerde gisteravond in en tegen Milan te overleven in de Champions League. Maar dat lukte niet, door een gelijkspel. Voor de wedstrijd werd gevochten tussen fans van beide clubs. In de confrontaties tussen supportersgroepen... werden een paar Ajax-supporters neergestoken. Het begon allemaal bij het voetbalstadion, vertelt correspondent Rob Zoutberg. Een tumult daarbij het stadion. Uh, twee uur voor het begin van een wedstrijd ontstaat daar een steekpartij... waarbij inderdaad drie Nederlanders gewond raken door meststeken. In dijbenen, een jongen in de maag wordt gewond geraakt... en een ander jongen wordt in zijn bil gestoken. Dit gebeurt allemaal aan het eind van een dag vol vechtpartijen... charges door de politie in Milaan en vernielingen door Ajax-support. Neergestoken supporters zijn zwaar gewond in het ziekenhuis opgenomen. Ajax-supporters trokken na confrontaties met de tifosi verder door de Italiaanse stad... en lieten er geen beste indruk achter, zegt Rob Zoutberg. Heftigste incidenten dus bij het stadion... maar ook bij het centrale station... waar een bus van de Ajax werd tegengehouden... door demonstrerende Milanezen. Even later ook bij een supporterswinkel van AC Milan... daar opnieuw charges door de politie, bierflessen door de lucht... en uiteindelijk ook dan uh, eindigt het met de arrestatie van drie Nederlanders... die probeerden om een kiosk te beroven. Zoals dus gezegd, Ajax speelde gelijk, bleef 0-0. Na de witte rest de Europa League... en niet langer de lucratieve Champions League. Naar verwachting doet Nederland mee aan de VN-missie in Mali. Daarvoor wil het kabinet 368 militairen leveren. Maar over de inzet van materiaal is nog discussie. Als het aan minister Hennis van Defensie ligt... gaan er geen Nederlandse transporthelikopters mee. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat wel.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 partnerland van Nederland, die transporthelikopter gaat leveren. Ja, en als Nederlandse zelf meeneemt, is dat volgens de minister te duur. U hoort haar straks uitgebreid. Ja, tot slot nog even de ruzie tussen Gordon en Conny van Breukhoven. Die lijkt op een dieptepunt beland. Tijdens een benefiet voor het oudere fonds... maakte Gordon het telefoonnummer van Van Breukhoven bekend. Je kunt ook vanavond een hele goede daad doen... door een eenzaam, uh, zielig oud vrouwtje te bellen. Dat is Conny Breukhoven. Dat nummer is... Van Breukhoven. Ja, het is een hele goede dag. Wel oplet het gesprek kan opgenomen worden. Voor de veiligheid hebben wij het nummer weggebliept. Dat was gisteravond niet zo. Van Breukhoven werd na de grap van Gordon meteen platgebeld. En daar kon ze niet om lachen. De, aan de advocaatmeester Kalf, die zal tomorrow... Uh, in ieder geval Gordon, Talpa en RTL aan stellen voor Gordon's uitlatingen voor vanavond. Dus haatzaaiing, hè, wat hij heeft gedaan. En dat zei ze gisteravond in RTL Late Night. Haatzaaien. Ja. Oké. Okay. Goed, we gaan naar de kanten. We zien daar veel over Ajax. Ajax komt niet door muur Milaan. Uh, Lasse Schörne en Davy Klaassen zien we op de voorpagina op een foto. En ze komen er inderdaad niet door bij AC Milan. Het AC Milan van Nigel de Jong staat op de voorpagina van de Telegraaf. Ook in AD Sportwereld. 11 Ajax zien de tien Milanese 0 doelpunten. En Ajax vliegt eruit. Ander nieuws, ook in de kranten, bijvoorbeeld in de Telegraaf. De reissector blijft schuimelen. waakhond gaat zwaarder straffen. Op zich zijn, zo blijkt uit uh, het onderzoek van de waakhond ACM... wel verbeteringen zichtbaar, maar er zijn toch nog... Um, in de reiswereld wordt er toch nog volop gesjoemeld... met verboden prijslokkertjes om de consument om de tuin te leiden. Zo blijkt uit het onderzoek van die waakhond ACM. Wordt vandaag gepresenteerd. De autoriteit Consument en Markt heeft genoeg van alle waarschuwingen. AD opent met APK voor artsen. Daaronder zien we de checklist staan. Verschillende eh, groepen zijn afgevinkt. Psychisch in orde, vinkje. Lichamelijke gesteldheid, medische kennis. Gemotiveerd, patiëntveiligheid allemaal afgevinkt. Medische specialisten in het ziekenhuis moeten elkaar... jaarlijks binnen hun maatschap gaan beoordelen over hun functioneren. En heeft op de voorpagina... aandacht voor de vrijlating van Judith Spiegel en haar man, Boudewijn Berendsen. Op de voorpagina, mooie foto van Spiegel, die eh, blij voor zich uitkijkt. Met microfoons van NOS, van VRT, van RTL. Judith Spiegel en Boudewijn Ze zijn terug in Nederland. Op de voorpagina heel grote vrij met een uitroepteken. Ze waren een half jaar ontvoerd in Jemen. Het was geen leuke tijd voor ons, maar een nog mindere leuke tijd voor onze familie en vrienden. Dat is een quote van Spiegel. Trouw opent met oudere leraren. School doet alles om van die oudere leraar af te raken. CNV Onderwijsbond zegt dat. Dit jaar 550 conflicten of ontslagzaken zaken al. En dat is vijf keer zoveel als drie jaar terug. Het gaat eh, ongeveer 90% van de gevallen leidt zo'n conflict tot het vertrek van een leraar. En u hoort daar straks bij ons ook uitgebreid over. Tot slot nog even naar het financieel dagblad. Opmerkelijk verhaal daar op de voorpagina. Dat gaat over. Uh... Econcern. U weet wel, het bedrijf dat failliet is gegaan. Curatoren van het failliete energiebedrijf Econcern hebben een tuchtklacht ingediend tegen accountantskantoor PwC, het Waterhouse PricewaterhouseCoopers. Het faillissement van het duurzame energiebedrijf in 2009 was gemeten naar omvang van de schade het grootste van het afgelopen decennium. De accountant zou ten onrechte de jaarrekening over 2007 hebben goedgekeurd van het energiebedrijf. Curatoren concluderen in een gisteren gepubliceerd onderzoek dat van de jaarrekening weinig deugd. Dan moet je even goed luisteren in plaats van de winst van 85,9 miljoen is er een verlies geleden van enkele tientallen miljoenen. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1 Journaal. Liar, liar, your pants are on fire. Chris Capo, <laughs> luuk, nou, luuk nog, luuk Visser, goedemorgen. Goedemorgen. Jij ja, houdt je bezig. We hebben het al een beetje gehoord met de Duitse taal. Ja. Waarom? Ja. kwam zomaar ineens boven eigenlijk. Gek hè? Dat dat zo toch zo blijft hangen. Wat rijtje heb uh, ja? Nou, dat rijtje, ja, dat rijtje, ja. ja, ja. Uh, ik heb hier een brief. Dat is wel heel jammer dat hij dan weer niet in het Duits is. Een brief van uh, een aantal burgemeesters. Onder andere van Almelo, Arnhem, Emmen, Enschede, Heerlen, Groningen, Maastricht. En ook Nijmegen. Ik ben nu in Nijmegen. Die burgemeesters hebben een brief geschreven aan de Tweede Kamer. En dat gaat over uh, de toekomst van het vak Duits. Want volgens die burgemeesters uh, loopt de positie van het vak Duits op de mbo opleiding Dat zijn dus de ROC's uh, ernstig... Gevaar. Er wordt veel te weinig Duits geleerd en dat is helemaal niet goed voor de economie, vooral niet in de, in de grensstreek. Nou ja, nou kunnen we zeggen dat uh, die geschiedenis zich uh, wiederholt, hè? want uh, die, die, die, hele bekende, die hele bekende Duitse leraar, die, die kennen wij allemaal, meneer Den Besten heet die meneer, die had uh, jaren geleden al in de gaten dat zijn leerlingen helemaal niet in het Duits waren geïnteresseerd. Luister eventjes naar uh, meneer Den Besten. Ik ben 19 jaar leraar Duits geweest in het middelbaar onderwijs... en een goede verstaander moet daar genoeg aan hebben, hè? Goethe heeft gezegd... O, glücklich weer nog hoffen kan... als die ze meer des Irrtums afzoutouken, Goed, je beginnersideaal... de goede Duitse cultuur overdragen, dat geef je na drie jaar al op. En na vijf jaar weet je zeker... dat ze maar dan ook helemaal geen mondje Duits spreken als ze eraf komen. Hè? Goed, dat is tot daar en toe. En dat ze elke ochtend... Je stoel scherp zetten op je podiumtje. Dat de proppen je de oren vliegen. Hè? Dat je min 1 en min 2 moet uitdelen. En, en, en dat ze de krappe zesjes bij elkaar hebben gespiekt. Daar ga je vanuit. Dat is van alle tijden. He? Maar dat, dat je moet laten welgevallen dat je Otto wordt genoemd in plaats van meneer den Beste. He? He? En dat ze je elke ochtend nu de laatste jaren begroeten met een daverend ziek heil. He? Met, met de hakenkruis op alle borden gekladderd. En juist die verdomde andere Duitse cultuur die je ongedaan wilde helpen maken. En Goethe heeft gezegd, ik wil liever een ongerechtigheid begehen als onordnung ertragen. Goed, ik heb met mijn, mijn, mijn armen gemolen wiekt. Zoals in het rapport staat. En ik kwam toevallig een paar hoofden van leerlingen tegen. He? He? En ik, goed, ik heb het meubilair van klas 4b2 gereed gemaakt voor de open haard. Ja? En dan mag u wat cynisch noemen, maar mijn rector noemt dat overspannen. Had u ook zo'n leraar? Nou ja, dit was in ieder geval de beroemde creatie van Van Cote en de B, Wim de Bie in 2007. En ja... Hij kreeg geluid, gelijk eigenlijk, hè, de leraar Duits, want eh, het blijkt dat eh, vrijwel niemand tenminste in het mbo-onderwijs nog geïnteresseerd is in die taal. Terwijl onze buitenste buren nou juist een belangrijke handelspartner eh, voor ons zijn. Nou, dan gaan we het vanmorgen in Nijmegen over hebben. Hoe moet dat met dat Duits? Begint hier straks een ondernemersontbijt, dat is altijd fijn, die mensen zijn altijd heel vroeg op. En ik heb me laten vertellen dat die ondernemers dat Duits gewoon Hartstikke nodig hebben voor hun uh, bedrijf. En dat levert dan ook weer werkgelegenheid op. En wat is dat in het Duits, Marcel? Werkgelegenheid? Och, jeet, dat wordt wel heel moeilijk. Ja. Werkgelegenheid. Schiet me zo met de binnen. Ja, dat is een moeilijk woord. Ik ga zoeken. Dan gaan we even opzoeken. Ja, dat een voor de ja, ja. Dank je, we ja, de boeken dan? er even bij. Ja, doen we. Ja. Tjus. Okay. Viespaas met het 17 minuten. Over 6 is het. helaas zet naar het NOS Radio 1 Journaal. Als je online een date wil vinden, dan heb je veel keus. En niet alle datingscijns zijn even betrouwbaar, zegt de Consumentenbond. En daarom komen ze met het keurmerk veilig daten. Ja, wie wil dat niet? Zo kunnen datingwebsites met bijvoorbeeld valse profielen makkelijker herkend worden. Vrijgezellen op een speeddating Tilburg hebben wel eens zo'n website bezocht.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 En ook de vrijgezellen in Tilburg. Nou, ik denk dat sommige personen die op de dating site aanwezig zijn, dat die niet allemaal zichzelf zijn. Omdat je daar soms dan wel uh, ja, daartegen loopt. Dat je iemand anders spreekt dan wie je daadwerkelijk hebt. Je moet ook consumenten beschermen tegen mensen die eigenlijk niet op zoek zijn naar een date, maar die de boel willen oplichten.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 Tien voor half zeven. Tijdens een benefietgala voor het Oudere Fonds... hebben Gerard Joling en Gordon genoeg geld opgehaald... voor bijna 70.000 uitjes voor eenzame ouderen. En ook zijn er dankzij het televisieprogramma... 6400 nieuwe vrijwilligers voor Oudere Fonds bijgekomen. Afgelopen twee maanden leefden beide heren op AOW-niveau... om aandacht te vragen voor de eenzame en arme ouderen. Joris van der Kerkhoff, onze verslaggever... was gisteravond bij de Grote televisieshow.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 als je de verhalen leest, dat iemand tien jaar lang dood in de woning heeft gelegen afgelopen uh, maand. Van de week weer vier weken iemand dood in zijn huis heeft gelegen. Ik denk dat er gewoon echt sociale controle beter kan in Nederland, hoor. Dat we elkaar echt beter in de gaten moeten houden. Dat wil iemand geen Ja, ik dacht, tante Ja, dat is een liefgetje. Oh. Ik heb hem hier, oh, al Ik okay. doe hem in mijn zak. Wat en, en, en is van die mevrouw? Van deze mevrouw, ja, en. uit de uitzending. Dat oh, is het schat, ja, leuk. Heb je dat niet een eind oh, om meteen brak. na te tekenen.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 En ik heb iedere keer de uitzendingen gevallen. Oh, oh, oh, En ik ben zo gek op jou. Oh, Dank Dankjewel. Je wel. Lief het, lief het. En de groeten aan je moeder. Hè? Ga ik zeker doen, ga ik zeker doen. Dankjewel. Is je ook oud en ja, eenzaam? Ja, ja. Deze mevrouw is nee, wel. Nee, uw moeder. Ja. Nee, mijn moeder niet. Mijn moeder heeft gelukkig, ja. ja. Dan komt hij daarna naar jou. Oké, okay, kom mee toe, ja. Uh, ja. Nou, even. Hou je ik wil willen wel vasthouden, ja, hoor. Ja, gaat het? Ja, ja. Het zijn de zusters die me verzorgen. Ja. Wat hebt u zo van genoten de afgelopen? Ja, oh, geweldig. Waarvan? Nou, van alles. Van alles wat ze me gedaan hebben. En wat ik uh, terug heb gekregen. En wat hebt u teruggekregen? Nou, liefde. Liefde. En dat hebt u gemist? Afgelopen ja, dat had ik gemist, ja. Ik zat hier diep in de put. En dan komen er een paar van die schreeuwelijken die heel hard nou, lachen. Nee, nee, nee, nee. Zijn goed. Wat maakt ze zo goed? Ja, alles. Alles. Alles. Wacht even. Zullen we er maar naartoe lopen? Ik geef even een... Moet je luisteren. Hoe is het, Ik ben in verpleging. En dat is hier van de zusters. Die, een, die vragen je iets. Dus dat moet je thuis maar Dat Ga ik doen. Dankjewel. Je hebt nog in het ziekenhuis gelegen ook, hè? Ik ben nou een dat Ik heb... Achillespees gescheurd. Goh, komt ik komt er goed. ook wel bij. Nou, dan ga ik eruit. Meneer brengt met daar ook even Oh, ik breng u daar wel even naartoe, hoor. Ja. Goed, ja. Even voorzichtig, hoor. Nee, dat is wel vol. Nee, volgt. nee, nee. Had u mij vast? Nee. Nou, aan twee kanten vasthouden. Jezus. houdt u je mijn nee, armen nee, vast? Ik heb ja, ik goede benen. even ja. Ik durf niet. Nee, nee. Ik... Ja. ik durf niet naar beneden. Nee, had je laten? Ja. Ja. ja. Meer? Weet jij uh... Ja, ik kom hier al Met naam? Ah, ja. oh, kijk. Nou, deze is van u. De... Stel de naam op, ik moet ik mijn microfoon weghalen. Alleen in je Gordon, dan moet iemand je vragen. <coughs> <Hello>. oh. Oh. <laughs> ik heb je nog geweest. Oh. Kijk, er geen kracht meer voor. Ik heb er geen kracht meer voor.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 when you were there Running circles through the graveyard Throwing daisies in the air Diane Birch was dat met Valentino, het NLS Radio Sport. Ajax was beter en voetbalde lange tijd met 11 tegen 10. Maar haalde toch niet de tweede ronde van de Champions League. In en tegen Milan bleef het 0-0. En ze hadden moeten winnen om door te gaan naar de knock fase. Frank de Boer kon zijn ploeg maar één ding verwijten. Ja, een wat maken. Ja, in ieder geval, ze hebben er alles aan gedaan. Uh, ze hebben goed gespeeld, ze hebben kansen gecreëerd. Uh, het geluk was niet aan onze zijde. Ik denk dat uh, anti-voetbal vandaag heeft gewonnen, eerlijk gezegd. Ja, en aan nou wie lag het? De boer ergerde zich aan het gedrag van AC dan en op Webb. Dat ze, denk ik, twintig minuten aan het tijdrekken zijn, dat, uh, dat Webb dan maar vijf minuten uh, tijd bijtrekt. Ja, dat vond ik wel een schande eerlijk gezegd. Deli Blind had er veel moeite mee dat Ajax ondanks het betere spel niet scoorde. Ja, de kansen die we kregen, de kleintjes die, uh, die gingen naast of, uh, of te zacht. En ja, dit is, um, ja, ik, ik ik kan het niet begrijpen. Uh, heel moeilijk, Hadden vele spelers van Ajax het blind... hield het voor de microfoon, maar net droog. Ja, we zijn zo dichtbij. Dit was echt het moment om, uh, ja, om de volgende ronde te halen. En, ja, dit, uh, dat hebben we niet verdiend, denk ik. Naast AC Milan plaatsen gisteren ook FC Zenit, Atletico Madrid, Chelsea... en Schalke 04 zich voor de volgende ronde. En in groep F moesten Dortmund, Arsenal en Napoli uitmaken... welke twee clubs mogen overwinteren. Ragnar Niemeijer zag de ontknoping. Tranen in de ogen van Gonzalo Higuain... de spits van Napoli die kwam van Real Madrid... want net als Ajax komt ook Napoli één doelpunt tekort. Twaalf punten in een groep met Arsenal en Borussia Dortmund... en toch is het voor de Italianen niet genoeg... De resultaten vallen bij dat gelijke aantal punten. De resultaten tegen Marseille vallen allemaal weg. Dan wordt er doorgerekend en dan komt Napoli één treffer tekort... in een wedstrijd die het met 2-0 wint van Arsenal. Was het 3-0 geworden, dan was Arsenal eruit gegaan. En Dortmund heeft dan ook nog het geluk dat het vlak voor tijd... de wedstrijd die het op bezoek speelt bij Marseille met 2-1 wint. Een moeilijk verhaal met aan het einde van de rit een grote verliezer, maar wel Dortmund de finalist van vorig jaar erbij. En Arsenal, de ploeg die er tot gisteravond al zo goed voor stond. Maar Ajax is dus niet de enige ploeg die een treffer tekort komt. En niet de enige ploeg waarna afloop werd gehuild. Gaan nou, we door naar de Europa League. PSV moet vanavond nog flink zijn best doen om daar te overwinteren. Eindhovenaren moeten winnen of gelijk spelen tegen het Oekraïnse Tjornomorets. Odessa. Dat doe jij goed. Er dan bij. Ja. AZ speelt tegen Paak Saloniki van Huub Stevens. Alleen om de groepswinst. De ploeg van Dick advocaat is al door naar de tweede ronde. Daarom heeft hij vooral jeugdspelers meegenomen naar Griekenland. En na half zeven gesprek met de Malinese president... uiteraard over de VN-vredesmissie. Nederland wil daar aan meegaan doen. Dit is radio 1. Maar eerst naar Dorald Meegens voor het NOS-journal. Het is tenslotte dus half zeven. Goedemorgen, Dorald. Goedemorgen. In Rotterdam Zuid zijn vannacht zo'n dertig mensen, onder wie ook een aantal kinderen, naar het ziekenhuis gebracht. nadat er teveel koolmonoxide was waargenomen in hun woning. Vijf mensen zijn opgenomen ter observatie. Na onderzoek bleek de bron van de koolmonoxide een kapotte cv-ketel van een café in de buurt. Reissites zijn eerlijker over de kosten die mensen bij een boeking moeten betalen, maar sommige reisaanbieders komen nog steeds laat in het boekingsproces met extra kosten. Dat zegt de toezichthouder, autoriteit, consument en markt. In mei kondigde de ACM aan strenger toe te zien op de reisbranche. En IKEA roept wereldwijd miljoenen lampen terug naar de dood van een kind. Een 16 maanden oude peuter stikte toen het lampkoord om zijn nek terecht kwam. Het gaat om felgekleurde smila-lampen van 28 centimeter groot... in bijvoorbeeld de vorm van een maan, hart, schelp of zeepaard. Het weer op veel plaatsen komt nevel of dichte mist voor. Geleidelijk neemt de wind iets toe en wordt het zicht wat beter. Later vandaag en ook morgen blijft het droog. Vooral in de middag schijnt ook de zon geregeld. Het wordt 5 tot 7 graden. Verkeersinformatie naar de ANWB. John Bakker, goedemorgen. Goedemorgen. Mist. Oppassen dus ja, daarvoor? Ja, in het hele land, maar niet in Zeeland. Komt plaatselijk dichte mist voor. Zicht minder dan 200 meter. Verkeer heeft er op dit moment nog niet al te veel last van. Want we kijken alleen nog maar naar het gebruikelijke beeld... rond Amsterdam op de A7. Vanuit Horen naar Zaandam. Bij Weidewormer, 6 kilometer. Op de A8 richting Amsterdam. Bij Knoop het Koenplein, 2. En op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Bij Knoop het Rotterpolderplein, 3 kilometer. En bij Rotterdam, op de A15 richting Europort Bij Spijkenisse, 4 kilometer. Wat verwacht je voor ongeveer half negen? zal door die mist toch wel ietsje drukker kunnen worden... tenzij die heel snel gaat oplossen. Uh, normaal gesproken op donderdag redelijk druk. Dan komt er 230 kilometer. Nou, maak er 250 van vanochtend. Dankjewel, John Bakker bij de ANWB. En over een dikke minuut bellen we met de politie in Rotterdam... over die koolmonoxidevergiftiging.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 Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ja, u heeft het al gehoord, zo'n dertig bewoners van portiekflats in Rotterdam-Zuid... zijn afgevoerd naar verschillende ziekenhuizen, naar de ontdekking van koolmonoxide. Oorzaak was een kapotte cv-ketel in een café daar in de buurt. Woordvoerder van de gezamenlijke hulpdiensten in Rotterdam, Gerard Spierenmoer, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het op het ogenblik met die bewoners? Nou, de meeste van hen hebben weer, uh, uh, zij hebben weer terug kunnen keren naar hun huis. Vijf mensen hebben uh, ter observatie de nacht in het ziekenhuis moeten doorbrengen. Waar hadden die mensen last van, meneer Spierenburg? Nou, ze hadden vooral last van een aantal dagen eigenlijk van uh, hoofdpijn. Uh, er werd zelf melding gemaakt van een aantal mensen die gebraakt zouden hebben... In, het, uh, uh, in, de, in de portiek van de, van de flat... Nou, dat zijn eigenlijk best vage klachten. Alleen terugkijkend uh, kun je wel stellen dat dat veroorzaakt wordt door de, door de koolmonoxide. En u zegt, de bewoners hadden er al een paar dagen last van. Dus dat heeft zich al die tijd opgebouwd? Ja, dat klopt. En het, het gaat ook niet om een uh, kapotte cv, maar om een uh, afvoer van een cv van het, uh, van het café. dus. En die zat naast een, een uh, kapotte ruit. En door de weersomstandigheden, zo heb ik begrepen van de, van de brandweer, uh, waren de omstandigheden eigenlijk ideaal voor de gassen om, om, uh, ja, door, door onderdruk in het, uh, in het portiek, die, die zoog eigenlijk die gassen naar binnen en die hebben zich in dat portiek opgehoopt. Terwijl ze ja, ja, ja, eigenlijk gebouwen. naar buiten, ze moesten naar buiten die gassen en dat, dat gebeurde niet. Het werd een soort, werd naar binnen geblazen. Precies, mm. precies. Ja, betekent dat meneer Spiegel dat er met de installatie, die cv-installatie, niks mis is? Nee, in principe was daar niet zoveel mis mee. Alleen ja, door de omstandigheden en de kapotte ruit en de manier waarop de afvoer geplaatst was, ja, kon deze situatie ontstaan. Was het uiteindelijk een gevaarlijke situatie? Had het ook slecht kunnen aflopen? Ja, absoluut. absoluut. Ik denk dat als we het scherp stellen, zouden we kunnen zeggen dat we 31 levens hebben gered. Want er waren mensen ook echt heel slecht aan toe?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 Ja, die waardes waren maar iets laag, omdat de afvoer in principe naar buiten uh, gericht is. En dan vervolgens weer via de ruit in dat portiek werd, ge werd gezogen. Oh, okay. Dus we hebben wel verhoogde waarden waardes in het café gemeten. We hebben het café ook moeten ontruimen. Maar de waardes waren daar niet dusdanig hoog, dat er echt uh, direct levensgevaar bij was. Goed. Wanneer kunnen de laatste ook weer naar huis, denkt u? Nou, dat, dat is even aan het ziekenhuis, want er zijn dus vijf mensen ter observatie in het ziekenhuis uh, opgenomen... Ik verwacht eigenlijk dat ze in de loop van de dag of misschien morgen wel weer naar huis kunnen. Maar, maar goed, dat laat ik graag aan het ziekenhuis over. En de ruit is gemaakt, neem ik aan. Uh, dat is aan de woningbouwvereniging, maar uh, ja. we hebben wel een melding gemaakt. En er is ook iemand uh, ja, komen kijken en die er is opdracht gegeven inderdaad, om die ruit te repareren. Gerard Spierenburg namens de gezamenlijke hulpdiensten. Hartelijk dank. Graag gedaan. Dan naar Mali. De Tweede Kamer gaat naar verwachting vandaag akkoord... met een Nederlandse missie naar Mali. Eerder kondigde het kabinet aan 368 militairen deel te willen laten nemen... aan de VN-vredesmissie MINUSMA in het Afrikaanse land. Nederland gaat zich vooral richten op het vergaren van informatie... maar ook op het trainen van Malinese agenten. Correspondent Ron Linker sprak in Parijs met de president van Mali... Ibrahim Boubakar Keta. De Malinese president noemt het aankomende besluit eerbiedwaardig.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 Solidair is Nederland altijd geweest aan Afrika en aan Mali in het bijzonder, zegt Keita. En die solidariteit vertaalt zich ditmaal in een militaire missie. Hoe riskant is die operatie volgens u? Oh, ik denk dat. Ik denk dat. de pays met een telle beslissing. En ik denk niet dat. op het niveau waar we vandaag zijn, er. majeur is voor de Nederlandse troepen. Het klinkt bijna achterloos. Oh, ik denk niet dat er grote risico's zijn. Hier en daar laait het geweld even op... maar de grote vijandelijkheden die zijn inmiddels achter de rug. Ik vraag hem of het hem verbaasd heeft dat het nou juist Nederland was... dat dit initiatief heeft getoond. Nee, zegt hij, en dan noemt hij een opvallende persoonlijke reden voor. Een vriendschap. Amie, moi, moi, euh, de Nederlandse landen zijn altijd aan ons côtés. Een Nederlander met mij op een project... van het de développement. Fred van der Kraai. Fred van der Kraai. Mijn ami, Fred. Mijn broer Fred noemt Ketuim. Samen met de Nederlander Fred van der Kraai had hij in de jaren negentig een ontwikkelingsproject voor de rurale gebieden van Mali. En ik weet dat het niet vandaag Het was in de jaren negentig. En hij ging met de Europese Unie voor het rurale ontwikkeling van Mali. Fred van der Kraai toonde Ibrahim Boubacar Keita wat solidariteit is. En dat heb ik nooit vergeten, zegt de president. Sterker nog, iedere keer als ik aan Nederland denk, dan zie ik mijn vriend Fred. Ik zie de Bas, van Fred. Ja, Fred van der Kraai, je goede vriend van de president van Mali, die spreken wij na acht uur. De teleurstelling bij Ajax was groot, hoorde het net al even. Gisteravond moest er gewonnen worden van AC Milan... om de volgende ronde te bereiken in de Champions League. Maar het lukte niet. Ook al speelde Ajax het grootste deel van de wedstrijd met een man meer. Het bleef 0-0. En dus speelt de broek van Frank de Boer... na de winterstop in de Europa League. Jack van Gelder praat na met de Boer. Je staat met het gezicht omlaag, je staat na te denken. Is er iets wat je de jongens kan verwijten? Ja, een doelpunt maken. Ja, in ieder geval, ze hebben er alles aan gedaan...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 uh, tijd bijtrekt. Ja, dat vond ik wel een schande eerlijk gezegd. Toch heel even over uh, het spel van je ploeg. Uh, na twintig minuten gaat Montolivo eruit. En in die fase speelt Ajax heel goed. Op het moment dat er een overtal ontstaat... is Ajax zoekende. Ja, voor, vooral in de eerste helft uh, zoekende. Uh, Ook een paar of Slorrig met, met passing, Maar... Ja, uiteindelijk komt, komen ze hun natuurlijk wel in hun kracht uiteindelijk. Dat hoeven ze niet, gaan ze lekker met een kont in de, in de 16 hangen. Ja, dan moet je een beetje geluk hebben dat het balletje een keer goed valt. En die mogelijkheden hebben we al gehad. Alleen jammer genoeg, uh, ja, heb het, uh, het voetbal niet gewonnen vandaag. Wat zeg je in de rust tegen de jongens? Nou ja, in ieder geval, je moet geduld hebben, maar geduld betekent niet een laag baltempo, geduld betekent een hoog baltempo, maar wel heel snel van links naar rechts en dan komt er op een gegeven moment dat er of een bek helemaal vrij komt of iemand tussen de linies helemaal vrij komt en dat je dat uiteindelijk dan één tegen één situaties gaat creëren. Ja, dat heb ik in de rust gezegd. Ik vind het heel gek, maar had je liever met 2-0 verloren dan er zo dichtbij zijn en het net niet halen? Uh, nee, eerlijk gezegd niet. Omdat je, anders neem je dat ook weer mee uh, naar de volgende wedstrijd. Uh, nogmaals, ik ben trots op de jongens hoe ze uh, gevochten hebben. Ja, uh, het leek wel of we in het theater zaten uh, vanavond. Hoe bedoel je dat? Nou, als je ziet wat er allemaal voor fratsen worden uitgehaald. Door de spelers van Milaan, door ballenjongens, door, door alles en iedereen. Dus uh, het leek wel een theater. Het heet ook wel door de wol geverfd. Dat ook, ja, maar het, uh, de scheidsrechter laat het toe en dat, uh, dat neem ik hem wel kwalijk. Ja, maar de scheidsrechter durft in ieder geval wel die rode kaart te geven na 20 minuten. Maar volgens mij was het ook een zei... Het was een echte, ja. maar ik heb het ook wel eens zien gebeuren dat het niet uh, gegeven wordt. Oké, okay, maar uh, rood is rood en uh, volgens mij en daarna kan die bal ook weer rood geven, want die trapt gewoon uh, de lintkaart op zijn hiel, terwijl die bal geen intentie om de bal te spelen. Dus... Uh, op dat moment laat hij toch weer door zijn uh, vingers glippen, vind ik. En hij moet gewoon daar de tweede rode kaart geven. En, en uh, ik ben helemaal niet op zoek naar rode kaarten of excuses. Maar dat zijn gewoon uh, duidelijke dingen. En die moet hij gewoon, uh, dan volgens de regels moet hij dat hanteren. En hetzelfde met bijtrekken. Een keeper die kan elke minuut over een, uh, een doeltrap doen. Niet, ik krijg niet eens een gele kaart. In de ochtend en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. Nee, Frank de Boer is niet blij. We gaan naar Duitsland. Naar Mark Robin Visser. Die uh, zeer druk is met de rijtjes. Hebben wij vroegend al gehoord. Ja. Mark Robin, dat gaat ja. je dus heel goed af. En um, Marcel heeft inmiddels gevonden wat jij zocht. Ja. ja, zijn we eruit? Zijn ja, eruit, ja. Werkgelegenheid, werkgelegenheid vroeg je. Ja, ze hebben daar niet echt een woord voor, is onze conclusie. Ze hebben er we zijn, geen woord voor. Nee, ze zijn tot, we zijn tot de bescherming gekomen. Of volle ja. van arbeidsplaatsen hebben we het dan over. Maar ja. zo'n werkgelegenheid. nee. Niet helemaal in een Duitse vertaling. Ik zou hem zelf op beschäftiging houden, maar ik bevind mij nu uh, tussen de ondernemers hier in uh, Nijmegen. We zijn hier in een hotel waar wekelijks een ondernemersontbijt, een netwerkontbijt uh, plaatsvindt. En ik heb hier net ook al even een rijtje gemaakt. Uh, mevrouw van Otten wist het niet meteen, hè? eerlijk mevrouw Otten. Nee, neem ik... nee, nee, nee, nee, ik wist het niet meteen. Nee. Nee, want het is ook een lastig woord om, ja, Wirtschaft, uh, maar dat is economie, arbeidswirtschaft. Maar ja. het is een beetje zoeken, ik weet wat, niet. wat doet u, mevrouw Otten? Ik heb een subsidieadviesbureau. En u werkt veel over de grens? Ja, we hebben hier in de grensregio een subsidieprogramma... juist om die samenwerking te stimuleren. En ik help ondernemers en uh, organisaties om projecten te ontwikkelen... Ja. om die samenwerkingen tot stand te brengen. En hoe is uw Duits? Want ik kan me voorstellen... dat je dan toch een aardig mondje Duits moet spreken. Uh, mijn Duits wa was heel erg middelbaar schoolniveau... maar ik heb een uh, aparte cursus gevolgd, zakelijk Duits... Uh -huh. om juist uh, makkelijker met uh, mensen aan de andere kant van de grens te kunnen komen. Dat is echt nodig... Uh, heel direct in de grens, niet heel hard... omdat mensen daar ook nog wel dialect Nederlands <kijkt> spreken... maar als je wat verder wegkomt, is dat nodig. Ja. En je kunt wel allebei kiezen om in het Engels te praten... maar dat vind ik eigenlijk uh, geen goede manier van doen. Vooral niet als je te gast bent bij iemand anders. Ik ben hier vanochtend te gast uh, bij jullie... vanwege een brief hè, van de burgemeesters... onder ja. andere de burgemeester van Nijmegen... Ja. maar nog een flink aantal andere steden in grensstreken. Een brief aan de Tweede Kamer... waarin de alarmbel wordt gerinkeld over... Het Duits, hè. De taal loopt gevaar. Mensen, de leerlingen leren veel te weinig Duits. Het mbo in de ROC's is Duits een ondergeschoven kindje geworden. Meneer Van Emmerik, prachtig. Ja, goedemorgen. Ik heb straks ook nog een meneer Van Essen. Dat is toch ook alweer... ja, ja. ja ook Komt Duits, u ook he? uit deze streek? Ik kom uit deze streek. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Wat doet u? Ik zit in een kluis en brandkast en kluisloten. Ja. En dat is een. Ja, Duitse, Duitse producten zijn dat vaak... Ik kan me voorstellen dat ook voor u taal belangrijk is... maar wat ik hier vanochtend tijdens de inloop bij dit ontbijt ook hoor... is dat behalve taal ook nog iets anders heel erg belangrijk is. En dat is het, de gebruiken in het land. Ja, die zijn heel belangrijk. Ja, je hebt wat spelregels in het, voor de Duitsers. Dat is, ja, die moet je niet uh, overtreden, want dan zijn ze geïrriteerd. Wat, wat, wat, wat, uh, wat gebeurt er dan? Ja, als je iemand passeert, uh, niet informeert, goed genoeg... Uh, de afspraak niet nakomt, dan bellen ze je geïrriteerd op. Aha. Dit één keer en dan niet meer. Uh, Juist. En ze blijven ook altijd netjes zie tegen je zeggen, hè? Ze blijven altijd netjes zie tegen je dat zeggen. Dat moet je heel goed onthouden. Dat moet je goed onthouden, want gauw je over, overgaat in het doe dan <laughs> kijken mensen van, wij staan hier niet in het café en we zijn geen vrienden. Want zelfs mensen, ook uh, informeel, praten toch nog veel in zie-vorm tegenover elkaar. En dat is ook, denk ik, waarom... Taal belangrijk is. Ja. Het gaat niet alleen om het leren van de woordjes en die fijne rijtjes van derde en vierde naamval. Maar het gaat ook heel erg over de gebruiken en de cultuur. En dat hoort ook bij taalonderwijs. En daar weten wij eigenlijk te weinig van. Ja. Daar weten wij te weinig van. Ja. Ja. En uh, ik heb mijn kennis er ook over bij moeten spijkeren. Kijk, ja. En dat was een heel leuk traject. eigenlijk. Toch wel. Ja, ja, toch wel. Toch wel uh, gemuutlig. Gemuutlig. Ja, <lacht> ja, ja. Bepaalde woorden kun je <lacht> niet zeggen. Uh, dat kent iedereen wel een beetje al, denk Snap ik. Snap het, ja, ja. ja. Wij gaan straks na 7 en even verder praten over wat we eraan kunnen doen om dat Duits weer eens een beetje in de lift te krijgen. Oké, okay, prima. Ja? Oké. Okay. Tot zo. Tjus. Verkeersinformatie naar de ANWB. John Bakker mist. Gaan daardoor ook spitsstroken dicht. Bijvoorbeeld? Ja, op de 9 vanuit Alkmaar uh, naar Amstelveen is de spitstrook uh, tussen Heemskerk en Knoop het Vels afgesloten. En daardoor staat er daar vier kilometer file. Ja, die mist die komt eigenlijk voor in het hele land. Plaatselijk dichte mist. Uh, behalve in Zeeland, daar uh, valt het allemaal nog wel mee. Ja, en het, eigenlijk het hele normale verkeersbeeld op de A7 richting Amsterdam... en op de A8 naar de hoofdstad... en op de A15 vanuit Rotterdam naar Europort met de gebruikelijke 5 kilometer. Het is kwart voor zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Per jaar komen er zo'n 80.000 voorwerpen terecht... op het bureau gevonden voorwerpen van de NS... die nooit worden opgehaald. Meestal worden die na drie maanden aan een opkoper verkocht... maar nu hebben vormgevers zich erop gestort en er is iets nieuws van gemaakt. Een verkoop tentoonstelling, die vanaf vandaag tot en met zondag te zien is. Trudy van Rijswijk ging al eventjes naar Amsterdam Centraal. Op spoor 2. op het Centraal Station in Amsterdam... is een gele loper uitgelegd, zodat je de tentoonstelling lost and found... Echt niet te kunnen missen. Als je dan naar binnen gaat, dan zie je meteen een enorme pop. Een knuffeldier van uh, 2,5 meter hoog. Ingrid uh, van de company. Je hebt dit project begeleid. Waar is dat knuffelbeest van gemaakt? Dat knuffelbeest is gemaakt van ongeveer 25 vierkante meter gevonden voorwerpen. Stoffen gevonden voorwerpen. Die, uh, nou, bijvoorbeeld uh, jeans, uh, slaapzakken. Ja, dat zie ik er wel in een nog jaar. ja. Dat ja, dat soort dingen. Maar natuurlijk ook gewoon shirts, polo's, jassen. Uh, nou, alles wat je maar van stof kunt vinden. Tasjes. Maar, wat is dit ooit geweest? Dit is een oude skatehelm. En uh, je ziet zoals het nu is, lijkt het net een gewijver aan de muur. En ja. het is een oude skatehelm die uh, zilver is gespoten. En de twee hoorns... ...zijn gemaakt van krukken. Ja, dus de handwater van de krukken. de handwater van de krukken. En de reflectoren zitten er nog op, de reflectoren. Dus dat, ja... Was het meteen heel inspirerend voor de leerlingen van de Artemis School? Eigenlijk is alles wat je vindt gewoon inspiratie. He, als je stylist bent of vormgever, dan inspireren al die dingen jou om gewoon leuke dingen te verzinnen. En dat is ook wel gelukt, want het uh, gaat echt uh, van uh, kussens tot voorwerpen voor aan de muur. Lampen van brillen gemaakt, een hele kroonlucht hangt daar van allemaal gevonden brillen. De opdracht was, uh, verzin leuke dingen die makkelijk... ...te geven zijn, die mensen leuk vinden om te ontvangen. Dus het meeste wat je ziet is hier uh, hebben dingetjes... ...of voor jezelf, of om cadeau, of cadeau te doen. En de opbrengst daarvan gaat naar het goede doel, uh, natuur en milieu. Hm. Nou, hier zijn we bij de dingen die echt niet weggaan en niet verkocht worden. Een kunstbeen. Wie vergeet er nou een kunstbeen? Carola Belderbos van de NS. Enig idee... Nee, wij hebben natuurlijk ook geen idee. Wij vragen ons ook af of iemand nog door het leven kan zonder zijn kunstbeen. Maar blijkbaar wel. En dan daar een koffer vol met nepgeld in de trein achterlaten. Ja, wellicht is het iets geweest voor een theaterstuk of zo. Dat iemand dat mee heeft genomen. En uh, ja, het is vergeten. En uiteindelijk denkt, ach, ik hoef er ook niks meer mee. En het, maar, uh, en het daarom ook niet meer ophaalt. Ja, ik zie een hele hoop autosleutels trouwens. Nou, we vonden de sleutel van een Porsche wel vrij apart. Dat iemand dat niet komt ophalen. Vreemd is dat. En ook het aantal... 88.000 dingen per jaar. Ja, ruim 80.000. Het gaat om veel spullen. 45% daarvan komt terug bij de rechtmatige eigenaar, maar 55% blijft dus achter. Maar ja, het zijn allemaal dingen die zijn blijven liggen en die ook nooit zijn opgehaald. Het Redonaul Hoor u met happy. Het begon met een paar tweets van een hoogleraar... ...hoogleraar arbeidsrecht, Tom Wildhagen, een maandje geleden. En een idee was geboren, de Nationale Werkbezoekdag. En die is vandaag. Het idee is simpel, werkzoekenden, werklozen gaan op werkbezoek... ...bij bedrijven met als einddoel een baan. Marlies de Vet die is zo'n werkzoekende... ...en gaat vandaag op pad met boswachter Frans van Natuurmonumenten. Mevrouw de Vet, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe lang zoekt u al werk? Uh, ik ben uh, begin dit jaar werkloos geworden. Dus, nou, dus bijna, een jaar. bijna een jaar. En wat deed ja. u voor werk daarvoor? Ik werkte bij de bibliotheek en ik was vooral bezig met het ontwikkelen van innovatieve projecten en digitale bijscholing. En dan op het gebied van sociale media. Aha, en waarom gaat u dan nu met Bos Achter Frans op pad? Nou, ik vind uh, Boswachter Frans een heel mooi voorbeeld van uh, sociaal netwerken. En dan sociaal netwerken als werkwoord. Ja. En Boswachter die zijn liefde voor de natuur deelt uh, via sociale media. Hij laat, uh, voor de duidelijkheid, uh, voor mensen die hem niet kennen... hij laat elke ochtend wel eventjes weten hoe prachtig het is in de natuur via Twitter... Precies. met allerlei foto's ja. en berichtjes, hè? Ja, ja, precies. Hm. En op die manier doet hij, dat, hij doet dat op een hele persoonlijke manier. Inderdaad, iedere ochtend laat hij ons even meegenieten van uh, zijn eerste natuurbeleving op die dag. En uh, heel betrokken en met een enthousiasme... Uh, waarbij hij uh, ook mensen die niet direct iets met natuur hebben uh, aanspreekt. En nou, ja, daar word ik eigenlijk heel blij van... Ja dat delen van die natuurervaringen van hem. Ja, eigenlijk altijd een soort van tweede natuur. Nou, mevrouw de Vet, nu weten we waarom u uh, Frans zo leuk vindt... maar wilt u nou boswachter worden? Nee. Oh. <laughs> waarom gaat u dan met hem mee? Ja, dat is een hele mooie, hè? Uh, nou, vooral uh, als ik dan bijvoorbeeld de parallel trek naar mijn werk in de bibliotheek... daar ik ook heel veel betrokken mensen met passie voor hun vak... Maar toch lukt het maar weinig hè, om dat enthousiasme ook online te delen. En uh, ja, ik vind boswachter Frans dus een heel mooi voorbeeld daarvan. En ik wil heel graag een kijkje in de keuken, dus uh, nou, hoe doet hij dat? Het komt okay. zo natuurlijk over. Ik wil daar graag meer van weten. En, en hoe gaat dit werkbezoek u dan helpen in de zoektocht naar een nieuwe baan? Hoe mij dat gaat helpen? Mm. Uh, ik denk dat het een heel leerzaam uh, werkbezoek is. En... Uh, ik denk dat uh, de, de, ja, de manier waarop uh, boswachters Fransen zijn... een heleboel boswachters, en er zijn ook boswachters die twitteren en zo... maar de manier waarop hij dat op een, ja, toch een hele eigen manier doet... Ja, dat heeft blijkbaar effect voor ja. uh, de mensen die hem volgen. En, en u wilt daar wat van leren, mevrouw? Daar wil ik heel graag van leren. En u ja. zou natuurlijk graag een baan willen daarna. Gaat graag ja, zou, graag. Wilt u even solliciteren anders bij ons? Ja, graag. Nou, zeg maar. <laughs> waar, waar bent u naar nou op zoek? Waar ik naar nou op zoek ben. Nou, heel graag. Ik zou heel graag de, de, de, um, de combinatie willen leggen van uh, de nieuwe media. Of ja, je kan ze geen ja. nieuw noemen, zeg maar. Maar gewoon de online media. Met uh, ja, eigenlijk het verbinden van uh, mensen. Verbinden met natuur. Verbinden met. Nou. In, in marketingtermen heet dat dan doelgroepen. Maar ik zou dan eerst zeggen van... met mensen die geïnteresseerd zijn in datgene wat jij doet. Oké. Okay. En, en bent u te bereiken en, op een sociaal medium, mevrouw De Vet? Want dan ja, kunnen mensen gelijk ja. even reageren. Uiteraard op Twitter. Ja. En u, hoe heet u daar? Marlies De Vet. Nou, dat is simpel dan. <lacht> Bij deze. Ja. Oké. Okay. Dank u wel, Ed Marlies De Vet. Nou, dank je wel. En straks na acht uur dan spreken wij met initiatiefnemer van de werkbezoekdag. De hoogleraar Tom Wildhagen. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Ja, nog meer over werkgelegenheid. Want schoolbesturen willen oudere leraren steeds vaker kwijt, meldt trouw. CNV Onderwijs hielp dit jaar al 550 leraren van boven de 58 jaar. met een ontslagzaak of een conflict. Dat is vijf keer zoveel als in 2010. Algemene Onderwijsbond denkt dat geld een rol speelt. Schozen zijn de laatste jaren niet gecompenseerd voor inflatie. Oudere leraren zijn vaak twee keer zo duur als jongere collega's. Daarnaast is de werkdruk in het onderwijs toegenomen. Iets waar volgens de bond vooral ouderen last van hebben. Veel oude leraren accepteren onder druk een regeling. Zo blijkt uit dat onderzoek van Trouw. We gaan daar meer over horen hoor, zo dadelijk na zeven uur. De reissector blijft schoemelen, schrijft de Telegraaf. Kwart van de reisaanbieders houdt zich niet aan de wet... en lokt de consument met aanbiedingen die niet kloppen. Hm. Blijken allerlei verborgen verplichte kosten bij de basisprijs te komen. Autoriteit Consumentenmarkt heeft genoeg van waarschuwen... en gaat vanaf morgen stevig handhaven, schrijft de krant. Flexwerkers in de Randstad maken volgend jaar meer kans op een hypotheek. staat op de voorpagina van de Volkskrant. Op Wion Hypotheken begint met de vereniging Eigen Huis... en uitzendorganisatie Randstad een experiment. Randstad gaat dan beoordelen of mensen in aanmerking komen... voor een perspectiefverklaring. Daarbij wordt gekeken naar de flexibiliteit van de werkenden... de werkervaring... En naar de arbeidsmarkt. Medisch specialisten moeten elkaar ieder jaar gaan beoordelen op hun functioneren. Met dat plan uh, komt de orde van medisch specialisten vandaag. Dat meldt het AD. Aanleiding zijn de schandalen natuurlijk rond de ex-neuroloog... Ernst Steur en het Ruwaard van Putten ziekenhuis. In die zaken bleek dat de artsen, die ook ondernemers zijn... veel te lang hun eigen gang konden gaan, zonder dat er iemand ingreep. En de nieuwe dierentuin in Emmen gaat drie maanden later open dan gepland. Is bevestigd door de directeur aan het Dagblad van het Noorden. Betekent dat de, directeur, eh, dat de directeur, nee, dat de dierentuin eind maart 2016 pas open gaat. En dat brengt natuurlijk wel extra kosten met zich mee. En geen inkomsten. Nee. Drie maanden extra. Over inkomsten gesproken. Straks hoort hij meer over die oudere leraren. Die uh, steeds vaker een conflict krijgen met hun school. En dat leidt steeds vaker tot ontslag. Hoort u zo bij ons in het Radio 1-journaal. Blijft u luisteren.